Met het nieuws. Het is 8 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Teheran hebben duizenden mensen Ayatollah Khamenei herdacht. Iran bevestigt dat de hoogste leider bij een aanval is omgekomen... net als een hoge legerleider. Op andere plekken in de stad vierden mensen juist feest. Khamenei was ruim 35 jaar in de macht... en wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van duizenden demonstranten. Intussen blijven Amerika en Israël aanvallen uitvoeren op Iran. Afgelopen nacht zijn zeker 30 strategische doelen bestookt. Gisteren was er een raketinslag op een meisjesschool... en het dodental daar is opgelopen tot bijna 150. Iran blijft onverminderd aanvallen uitvoeren op landen in de regio... waar Amerika legerbasis heeft. Internetcriminelen hebben alle resterende klantgegevens... van Odido online gezet, meld de NOS. Ze staan op het dark web, een gedeelte op het internet... waar je niet gemakkelijk bij komt... De hackers eisten een miljoen euro losgeld... maar Odido weigerde dat te betalen... waarna de gegevens online kwamen. En een drukke dag voor de Belastingdienst vandaag... want de aangifte kan weer worden verstuurd. Meeste mensen doen dat online. Vorig jaar kwamen er op de eerste dag 700.000 aangiftes binnen... terwijl je tot 1 mei de tijd hebt. Wie op tijd aangifte doet, hoort voor 1 juli... of je moet betalen of geld terugkrijgt. Het Vrolika Weer van Weer Online... Bolkenvelden, maar op steeds meer plekken komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag vanuit het Zuidwesten af en toe regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel wat flitsers. A4 berg op zomer richting Grismen, België. Bij Woensdrecht 242,2. A7 Amsterdam richting Den Hoever bij middenmeer 44,4. A12 Soetermeer richting Gouda bij Blijswijk. 19,4. A12 Gouda richting Soetermeer bij Zevenhuizen. Bij Hek 20,8. En de laatste op de A27 Almere richting Hilversum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 Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maak u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Thomas Hacker. Dit is Veronica. Met de beste muziek aller tijden. Dit was op Radio Veronica en daarvoor nog John Farnham en You're the Voice. Een hele goede morgen. Tien over acht op de zondagochtend. 1 maart. Vandaag is het begin van de meteorologische rente. Dat is even iets anders dan de astronomische lente. Want die begint pas op de 21ste. En daarom vind ik de meteorologische stiekem zelf wat leuker. Gewoon omdat die drie weken eerder begint dan de astronomische. Kijken we naar het weer van vandaag. Mooi een medium lente, dagje. Het zijn in ieder geval wel temperaturen in de dubbele cijfers. Dus dat is heel fijn. Ik krijg zojuist van Jelle Hengeveld een foto... Uh, bij hem is het Gouden Uur een poosje terug. Begonnen in Winterswijk. Het is echt een waanzinnige foto. Je ziet de zon opkomen aan het einde van de straat. En dan alle schaduwen naar je toe komen. Inderdaad, Golden Hour Goud. Zo ziet het eruit. Fantastisch. Hey, uh, mocht je van vogels houden. Het is uh, vandaag voor de twintigste keer dat de vogelbescherming... de camera's van beleefde lente aanzet. Via elf camera's kan je ja, op en in vogelnesten meekijken... hoe daar de ontwikkelingen van de lente dus in het broed zijn zich vormgeven. En nieuw dit jaar is ook nog dat je kan abonneren op een WhatsApp-kanaal van de Vogelbescherming en dan krijg je een soort pushmeldingen over hoe het gaat in de Vogel Nationaal. Hoe leuk en mooi is dat? Thomas Hekker hier op de plek van Ferryomen. Hij is even lekker aan het genieten van een weekendje vrij. Dus mag ik de onheers waarnemen tot 10 uur, wanneer hier op Veronica het ethisch only weekend weer verder dendert. Dit is Anfolk. Break my stripes. Oh, op Radio Veronica. En voor nog gehanf En don't let go. Krijg een fotootje binnen via de Radio Veronica app. Van Jochem de Boer. Met een foto van... Uh, is het een mok? Ja, nee. Het is een tegeltje, denk ik. In ieder geval, it's keramiek. So I want to break free. En dan zie je inderdaad een afbeelding van Freddie Mercury. De grote afro. En de vraag is dus of ik Queen wil draaien. I want to break free, wordt het niet, Maar ik draai zometeen wel een andere fantastisch mooie... na Benson Boon. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you do.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 Bar all by ourselves, but I'm here for someone. Else. Love, op Radio Veronica's. Zometeen muziek van onder andere Amy Winehouse en de Crash Test Dummies. Wauw, vitaminedeals bij Ethos. Zoals alle Luca Vitaal, Dagrafiet en Roter, 1 per se gratis. Kom voor nog meer vitaminedeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Hier en daar is het nog grijs door mist of lage bewolking. Maar er is hier en daar ook al wel wat de zon. De grijzigheid zal in de loop van de ochtend overal oplossen. Daarnaast schijnt eigenlijk overal wel de zon voor de hele poos. Met zon wordt het zo'n 10 tot 14 graden dus aardig lente. Vanmiddag raakt het alleen vanuit het westen wel weer bewolkt. En volgt er wat lichte regen. In het oosten blijft het als het goed is wel droog. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel nog Flitsers. H4 berg op zomer richting grens met België. Bij Woensdrecht 242.2 A7 Amsterdam richting Den Hoever bij Middenmeer, 44,4. A12 Soetermeer richting Gouda bij Blijswijk, 19,4. A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen bij 20,8. En de laatste op de A27 Almere richting Hilversum bij Plarikum, 107,8. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdop. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Thomas Hekker. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. From black into bright white. He said that it was from when the closet smashed. So. Come directly home Radio Veronica, you know, I'm no good. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Dit is het uh, gulle moment van de weekendochtendshow. Zo altijd uh, rond de tien over half negen. Geeft uh, Ferry Omen een t-shirt weg. En bij zijn afwezigheid mag ik Thomas Hekker dat van hem uh, overnemen. Dus uh, ja, de vraag is eigenlijk uh, vrij simpel. Uh, waarom wil jij een t-shirt? Laat het weten via de Radio Veronica. Heb. Er is in de basis geen fout antwoord. Dus kom maar door. Uh, waarom zou jij er een moeten hebben? Uh, pluk ik je ertussen uit uh, en bel ik je terug. Dan stuur ik het t-shirt in een maat. Naar keuzenij nou, op. Dat is toch eens even fijn. Zometeen in ieder geval muziek ook nog hier op Radio Veronica van de Beatles. Let B ga draaien. Uh, Farewell Williams, Happy komt eraan. Maar eerst deze hele fijne van Go West. Dit is We Close Our Eyes. Op Radio Veronica. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Om dat. Het gulle moment van het weekend waarbij we t-shirts weggeven. Ik heb uh, zomaar wat nummers uit de app geplukt. Dus uh, even kijken. Bellen. Kijken of die opneemt. Hallo met Jeroen. Hey Jeroen met Thomas, Radio Veronica. Hey Thomas, goedemorgen. Morgen. Uh, je moet allereerst toch heel even een klein beeld schetsen. Uh, hoe zit jij erbij op deze zondagochtend? Oké. Okay. Jeroen? Hallo. Hij is weggevallen. Wacht, we gaan nog even nog een keertje bellen. Kijken wat er gebeurt. Snels. Het spijt me, maar de persoon nee. die je belt is niet beschikbaar. Oei, ik weet niet wat daar is gebeurd. Ik hoop dat het goed gaat met je Jeroen. Als je niet gevallen bent of zo. Pak even een ander telefoonnummer erbij. Uh, dan toch maar even iemand anders blij maken. Goedemorgen, Jan. Hey Jan, met Thomas spreek je Radio Veronica. Goedemorgen. Goedemorgen. Stuur jij nou een soort van dreigement via de radio Veronica heb? Nee, zeker niet. Oh. Zeker. Nee, hoor. <laughs> ik, ik ben benieuwd. Uh, stel ik zou je geen t-shirt opsturen. Met welk shirt zou je dan gaan hardlopen? Ja, ik heb wel wat hardloop hoor. Van, van ook onder andere van van uh, wat is het? Paar uh, uh, aan meegedaan hebben zeg maar. En, uh, ik heb er wel een paar. Ja, maar het zijn geen concurrenten van ons. Nee, niet nee. Nee, nee, die t-shirts heb jij niet. Nee, gelukkig. Pas zo klopt het een beetje. Want je zegt ik sta op een punt om te gaan hardlopen, maar dan wel met een ander t-shirt hoor. Toen dacht ik, oh jee, dit moeten we voorkomen. Nee, nou, ik denk voordat je denkt dat ik zonder t-shirt ga lopen. Dat was meer mijn... Oh, dat is het denk ik. Nee, ja, dan, uh, ik uh, ja, misschien heb je een ontzettend afgetraind lijf. Maar mij, uh, als ik uh, zonder shirt buiten ga lopen... dan gaan ze denk ik, de politie bellen. Dat gaan uh, mensen niet accepteren. Ja. Uh, Jan, ja, ik, uh, ik ga jou gewoon een uh, t-shirt opsturen. Toch heel eventjes uh, nou, dat benieuwd... Uh, dat het niet alleen mijn t-shirt blijft. Hoe ziet de rest van je zondag eruit? Uh, nou, ik, ik heb nog wel wat dingetjes te doen voor mijn werk, voor mezelf. Dus uh, uh, daar moet ik nog wat voor afmaken. En ik denk nog eens een rondje wandelen. Dus, uh, na na het hardlopen plan. ga je ook nog een rondje wandelen? Zeker, sportieve, zeker. Man. Ja. Sportieve man, sportieve man. Jan, ik ga hem jouw kant op sturen. Fantastisch mooie zondag Fantastisch gewenst, goed. hè? Super, dank je wel. Kusjes, hoi hoi. I'm wow. from